Het weer. Het KNMI verwacht opklaringen. Overdagperiode met zon, maar ook een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het nieuws. VPRO via de zenders Radio 1 en 2... En ach ja, het holst van de nacht nadert. De lieden van diverse plumage trekken hun sporen over de aarde. Hun belevenissen, hun herinneringen. Gerrit Kaltbeek volgt ze, op reis naar het einde van de nacht. De perlij, hij had iets Cuba Kube toe ja. En er verbaasde zich ook over de orgels die ze daar nog steeds, want uh, ik weet niet hoeveel orgels ze daar nog niet hadden. En de meest authentieke dingetjes ook. Ah, ja. Ja, ja, ja. En of, want hij, heb, hij had nog orgels mee hier vandaan, van die mini-orgels. Die heb je aan die hului geven daar zo in, in Cuba. De die, die, die jonge perlee. Ja, ja. Want die maakt nog steeds zorgen En repareert ze. Reis naar het einde van de nacht. Ik zal er niet omheen draaien. De melodie die je nu hoort heet Papa gaat naar Cuba toe. En eigenlijk is dat een aardige samenvatting van dit programma. De hoofdpersonen van vannacht zijn drie draaiorgels: de kempenaar, de Arabier en uit Cuba het orgel Chen Anjos de Tradición. Om met de kempenaar te beginnen: dat is het instrument dat je op dit moment beluistert. Een soort Tyrannosaurus rex. 10 meter lang, 5,5 meter hoog. 8, nee, 982 orgelpijpen, 121 toetsen en 23 registers. Ongelooflijk. Het is niet voor niets dat dit type orgel praktisch is uitgestorven... sinds het inslaan van de stereotoren. De Arabier is een bekend straatorgel, ooit gebouwd door de firma Pelé. Ruim 20 LP's zijn nogal verschenen. En dan Chen años de Tradition, 100 jaar traditie. Helemaal uit Cuba op statiebezoek in Nederland... Een prachtig orgel dat zijn doorgaans valsere soortgenoten thuis op grootste wijze hier vertegenwoordigde. Samen met de Arabieren maakte die een tournee door heel Nederland. Heel Nederland? Nee, in de kop van Noord-Holland ligt een klein dorpje, Barsingelhorn. Maar dat is een verhaal met een heel andere draai. Oké, okay, gaan we. Ik ga in het uh, kleine dorpje Barsingerhorn, vlakbij Schagen. Het is een mooie dag, lekker rustig. En ik kom hier omdat in dit hele kleine, onmogelijke dorpje was vroeger een hele grote bezienswaardigheid. Die bezienswaardigheid bestond uit de Kempenaren. Het is een gigantisch orgel. Ik heb er een plaat van hier. Het orgel gebouwd in 1927, enzovoort. In ieder geval is dus hier terecht te komen en er kwamen gigantisch veel mensen op, bussen vol. En ik ben echt benieuwd wat er van het orgel geworden is, ik zou het graag willen zien. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik ben, uh, ik ben op zoek naar dit orgel. Kempenaar. Dat stond orgel. hier vroeger. Van vroeger ja, die man is weggegaan hè? Ja, herinnert u zich het oog? Ja, ja, wel hoor. Je hebt hier uh, in het café gestaan bij, uh, uh, hoe heet die? Van, uh, de Fortuin. En die man die heette, uh, hoe heet die man ook weer? Wim, Wim Minthol. Wim Minthol, precies. Ja, hij staat erachterop. Ja, ja. Heeft hij het oog wel eens gezien? Ja, wel hoor. Ja. Hij heeft al meer orgels geschaald hier. En waar hij heen getrokken is, waar ze niet de alk meer toe ofzo? Maar het orgel het staat hier niet meer. Nee, hij is weg. Zonde? Ja, ja ik vind het ook. Want er hier waren zoveel uh, mensen die hier kwamen met de bussen en allemaal vol, een hoop mensen. En op een gegeven moment was hij weg. Want hij meende dat, dat je in Schagen had hij meer ruimte hebben ingers. Maar ja, ik vind het zonde, want het liep hier zo best hè. Met ook als wij dansen. Ja, daar. één keer. Ja? <laughs> ja. Met de buurvrouw, daar kwam het een keer op de televisie. En toen hebben we onszelf gezien een keer. Ja, maar een flits hoor. Het was niet zo lang dan natuurlijk. Hoe lang geleden is het, is het hier weggegaan, het orgel? Weet u dat? Zou ik even vragen naar mijn man? Gaat u even mee? Ja, graag. dat oh, ja. is alweer wat jaartjes terug hoor. Spanjeel. Ja, jij ja, wel? No. Nada. Hallo. <laughs> <laughs> oh, hello. Oké. Habla blijf Yes. Nada, me. Oh. Speak English? More or less. More or less. <laughs> is this your organ? <laughs> yes, it is. Uh, it's a nice one, eh? It's a nice one. It's a nice one. A nice one. Wow. Made in Cuba. In Cuba, by him. He made? He is the constructor. Eugenio. Buenos dias. Buenos What is the history of the organ in, in Cuba? In Cuba, okay. It's the last century. Last century? Yes. Cuba, and uh, the first was uh, were to Cuba from Paris. Yeah, from Paris. Yes. And the family of the Eugenio uh, bought both, both, one organ. And I, in, in this moment began the tradition. In another family in Cuba, in Manzanillo, Borboyas family, Fornari's family, oh. and, and in Holguin, Quayos family, Ajos family, Barberena families, in Las Tunas, uh, Peñas families, and, and another fa family. It's a family affair. Yes, yeah. all the family work on talk to organ and repay too. How many times does it take to make one like this? How many times? How many times? to construct organ like this Okay, in tiempo o more en 3 meses, 4 meses de de lo construyes. No, un órgano como este eh es 8 meses. 8 months, 8 months, 8 months. O personal calificado, personal yes, with the specialists. The personnel specialists in, in construct organ. Ingolingen we, we have a factory. A factory, factory. So one organ <coughs> takes 8 months to make to make eight mouth, it's a very expensive organ yes because all the piece hand made hmm, it's uh, made by hand and where do the organ play because here in holland you see on the street you can see organs oh, and, huh? and dancer and silo dancer cabaret and carnivals and the street too but, but no like, this, like like here hmm. uh, in the street um, when the people dancer uh, when he, we have a party um, in the country, yes, the, the, the farmer like very much the organ. And the, the people in general like it. <laughs> Hij gaat lange gen en zodanig aandoen spreken. Ah, BG. Vertel eens wat het is. Wat zeg je? Vertel eens wat die uh, is. Dit is een uh, klein 36-toets uh, draaioreltje. Met natuurlijk uh, veel minder uh, vette bassen en minder mogelijkheden. Het is een kleine tonenbereik eigenlijk. Hè. Maar ook uit Cuba? Nee, ik, ik volg wel de Cubaanse draaiortraditie. Ik heb dit ooreltje in de horen gekocht. Maar in feite doet het ook niet toe waar het vandaan komt. Het gaat meer om de, ja, de arrangementen en de notaties. Hè. Kun je laten zien uh, wat voor uh, typische uh, Cubaans nummer. En zij gaan nu geloof ik dit nummer. Uh, gaan ze nu spelen dadelijk. Dat heb ik ook om morgen. Wat betekent dat? Met uh, je spullen, met je, nee, met je handen wil andere spullen afblijven. Aha. Blijf met je fikken van allemaal zullen. Oh, ja. hey, maar dit is een showboek voor jou om, om, ja, om mensen jou kunnen bestellen, want je treedt er ook mee op. Ja, regelmatig, zeker in de zomermaanden. Dit is mijn uh, presentatieboek. Hè. Ik heb dat idee uh, een aantal vijf jaar geleden op Cuba gezien. Toen ben ik daar hier in Nederland mee begonnen. Jij ja, was in Cuba en toen zag je het draaien Ja, Ja, ja, ja, ja, ja. En ik dacht, nou dat lijkt me een leuk idee om dat in Nederland ook te doen. En ik ben hier al uh, eigenlijk drie jaar mee bezig. En met mijn collega Jaap, de kwaas niet, die ken je waarschijnlijk wel. Je doet eigenlijk hetzelfde wat ik doe, met hetzelfde type orgel hebben we en we kunnen ook onze boekjes uitwisselen en zo, en nummers uitwisselen. Maar wat, je hebt een heel orkest erbij, ik zag net een mooie ja. dame en ik zie hier ja, ja, ja. Uh, een tijdje zangeres gehad, conga's, timbales, bongo's, klein percussiewerk. En ook de habana rum, hè, die zijn hier ook drinken. Het is altijd de traditie, dat ze altijd een fles rum bij de hand hebben. En hier worden altijd op straat gespeeld, is in Cuba ook zo? Ja, voornamelijk alleen maar op straat, het is natuurlijk ja, hartstikke ook, goed ook, weer. Ook, ook met een centenbakje? Uh, nee, nee, heb ik eigenlijk niet gezien. Ze uh, dus worden mensen ingehuurd voor feesten, partijen en dat soort dingen, bruiloften, straatfeesten en zo. En, uh, ik heb gekozen voor zo'n klein oorlog, omdat het natuurlijk hier vaak minder goed weer is, kan ik met mijn oorgeltje heel vaak door een deur van 85 centimeter naar binnen komen. En heb ik uh, meer volume nodig, kan ik altijd een uh, microfoontje voorzetten En dat inmiddels uh, een... Uh, versterker uh, versterker ja. nou, In het begin was het heel moeilijk voor de uh, Nederlandse noteurs en arrangeurs want ze hadden nooit zoiets gea gearrangeerd met cubaanse muziek en draaioromuziek waar echt hele goede noteurs en arrangeurs die voor grote orkesten van 20, 50 man dingen arrangeren met elk eerste nummer van mij uh, ze echt even uit moesten echt overnieuw beginnen of weer bij bijwerken ze kenden niet de juiste eigenschappen van het orgel en de syncopische uh, ja, zeg maar staccato, uh, Caribische muziek, die combinatie daarvan. Okay. Op ik ga wel even op een bankje zitten. Bankje zitten? Ja, van de Kempenaar! Ik wil iets vragen. Het... Ik, ik heb deze plaat en ik vond het zo'n prachtige orgel en het stond op dat het in dit dorp was. Dus ik was eigenlijk op zoek naar het orgel. Kunt u zich het nog herinneren? Want uw vrouw zegt dat het is hier al weg ja, het is. Die de Kempenaar, die was van Willem het Hal toch? Ja. Ja, nou ga even zitten dan. Zo hier Ja, het, uh... het is een ja. mooi orgel hè, als je zo op de hoes kijkt. Allemaal houtsnelwerk en, en lampen zitten erin ja maar één moment want dan moet ik even gaan denken want de campernaar en hij had dan een ander ook natuurlijk hij ja, had er meer had er twee of drie mee, toen ja. in die ene cel want deze zit op de achterkant helemaal tien meter lang of zoiets vijf en half meter hoog ja ja, ja. hij heeft eerst in Basenhorren gezeten en toen heb je in Schagen gezeten met die arnold en hij had een toneel in Basenhorren dat draai kon, dan had hij de twee arnold's met rug aan rug en hoe heet dat andere orgel nou zo veel orgels, had er meer orgels? Ja, dit, ja dit, dit, dit is met die accordeons. En die, die bewogen ook die accordeons? Ja. Ja, die gaan er mee. Dat is ziek, hè. U, u herinnert zich nog als u deze foto ziet dan... Ja, dat weet ik nog wel. Dat, dat je hier zat toen. Met twee orgels want die Amsterdammers kwamen allemaal zondags kwamen ze hier allemaal. Oh ja, ze hierheen. Dat allemaal Amsterdammers. Wel. Meestal wel. Wat we ja. vond het dorp dat we leuk? Dansen op zondag? Dat ja, was een dansorgel. Ja, wel hoor. Ja. Ja, dan, dan, ja. Is niet zo streng dat, dat je dat hier liever niet op zondag nee, nee. danst. Later had hij dan ook uh, die, uh, die, die, uh, die reizen uit Friesland en Drenthe. Weet je wel, dan gingen ze hier uh, naar het luisteren. Dus dat ja. is echt iets bijzonders? Het ja. was iets bijzonders. Ja. Er nog, en hoe heette die nou? Oh, ik ben een beetje oud, joh. Nee. <laughs> nou ja, hoe lang is het geleden? Weet u dat? dat het... Uh, zou, zou Rijn het weten? Zou ik even vragen hoe die andere heet? Ja, ik kan het proberen. Mijn ja, buurman is er niet, die weet het wel misschien. Bent u ook eens gaan dansen op zondag? Nee. Nooit? Ik ben niet zo'n uiter. Ik ben een knutselaar. Nou, hier zou ook flink aan geknutseld zijn, schat ik. Dat is een orgel. Dat is een hele hoop werk zit eraan. En er kwamen allemaal speciaal mensen, als het orgel uh, nagekeken moest worden, uit uh, België vandaan. Want het was, uh, die ene was een Belgische orgel. Hmm. Ja, antwerpen zetten er ook zet op, Ja, de Kaap-antwerpen, ja. Was het dorp er nou trots op, dat er zo'n prachtige orgel was? Toen wel. Later is die man, nou ja, hij gebouwde een schaar. Ik dacht dat het daar beter zou worden, maar dat mislukte. Toen lag dat dorp in zijn vuist. Die man leeft niet meer. Hij leeft niet meer. Het uh. Nee. Jij ja, ja. we hebt geen foto's we meer we van hem Nee, Ze zijn he? niet van de lier ook. Nee, de lier niet. De lier niet. Weet we je dat ja. van? Hebben wij er geen platen van? Nee, zeker zijn... niet. Nee. Ik heb net even gekeken, maar we hebben wel oude platen. Ja, allemaal andere. Die al al waren andere. Als je dat zo hoorden van die oudere mensen. Wie zou het nou weten kunnen van die armen hier? Ja, ga een ook een hoop. Is hij thuis? DKK? Spaans? Ja, moet je even vragen. Van de Straat, dat moet je even op een moment. Hij thuis thuis hoor. Dat is altijd fijn, want ik het da da da. Leon van Leeuwen, kleinzoon van de grootoudersparlee van de Westenstraat. Dus je bent echt uit een draaiogenfamilie? Uh, Orgelbouwers, restaurateurs, we verhuren wel een orgelmessen die op straat spelen. Dat hebben we zelf nooit gedaan. Dus nou wel uh, voor feesten te luisteren, de dus, de partijen, noem maar op, hotels. Uh, bedenk het maar. En dit is de Arabier, hè? volgens mij is het de beroemde orgel, toch? Dit is de beroemdste. Ik heb er een plaat van zelfs. Dat klopt, er zijn een twintigtal platen gemaakt en nog een x aantal singeltjes, ep'tjes, cassettes. Deze zijn er ook uitgebracht. Dus. Was het dan vroeger populairder dan nu? Uh, Wie drukt het een beetje? Ja, eigenlijk wel. De mensen hebben nou zelf allemaal veel meer uh, stereoapparatuur natuurlijk. Ja. Yeah. Uh, vaak te veel. Er is ook geen weg ermee, uh, er staat het huis volgestapeld. Maar nou, er is niet meer echt zo'n behoefte aan een muziekbrenger uh, die zo eens op een verloren uh, uurtje langskomt. Dat had je vroeger wel. Er waren geen jukeboxen. Uh, nauwelijks iemand die een grammofoon had. Dat was dan in het café. Daar gingen dan de mensen naartoe om een populaire artiest te horen middels de grammofoon. dachten ze even te toeren, Of er moest morgen al in de straat komen met uh, de laatste liedjes of operastukken. Nou, dan was het ook weer. Uh... Kunnen jullie nog wel bestaan dan met het, met het uh, restaureren en vuren uh, van orgel? Ja, nou, anders zijn we al lang weg geweest, lijkt me. Ja. Hè? Maar. Het, het is niet zo kantje boord, het valt nog mee? Nee, niks dat, kantje boord. Nee uh... hoor. Nee, nee, nee, nee, we kunnen er goed van leven. Ja. We hoeven geen armoede te wijden, absoluut niet. Jij draait met de hand, hè? Ja. Dat zie je ja. bijna nooit meer? Nee, er zit maar. Een aan, een oogeltje, er zit wel een motortje aan, zie je? Ja, 24 volt, dus geen stank. Maar het is als ik een hele dag aan één stuk moet spelen, dan zeg ik ook, beste mensen, ik vind het allemaal heel leuk en aardig. De, de brouwerij, je vroeger ook met hele mooie paarden en wagenstellen. Als je dat nou nog hadden gedaan, dan is het niet veel verder gekomen. Uh, in ons geval is het zo dat er, uh, er zijn huis geen mensen meer die zich in het zweten willen werken. Uh, gaan iemand begint te zweten, dan brengt uh, hij naar de dokter voor een pilletje. In yes. ja, jouw voorhoofdstuk wel zweten? Ja, hij door die regenbouw. Niet zeggen. <laughs> maar is het lastig om, om, om, om constant te draaien? Want dat is het natuurlijk. Ja, met het... je moet. Uh, dus je goed, moet zo... niet op het ritme draaien, neem ik al. Je nee, hoofd. je moet niet met het wiel op het ritme draaien. Je moet gewoon naar de muziek luisteren. Dan betekent het automatisch dat het wiel op het goede tempo rondgaat. Mm. Ik begrijp geen snas van hoe het werkt. Kan je me een beetje uitleggen? Ik zie boeken met gaatjes. Maar... Ja, dat is, uh, nou, het orgel wordt volledig uh, bestuurd door druklucht. Door? Druklucht. Druklucht. Ja, dus het uh, orgel is pneumatisch. Pneumatisch instrument. Uh, daar zitten verschillende windkasten in. Uiteraard een grote blaasbalg met een dubbele schepper. Dat is dus een dubbele pomp. Waardoor de lucht uh, naar een magazijn gepompt wordt. Daar wordt de lucht opgevangen, onder druk gehouden, middels veren. En dan gaat de wind gaat naar een grote windlaag met windkanalen en kleppen en die worden weer via het klavier weer bediend. Die kleppen worden neergedrukt middels een soort pistonpen. En dan kan de wind in de kanalen stromen naar de pijpen toe en dit is heel summeer uitgelegd hoor. Dus. En de boeken, die zorgen dus voor de muziek, zoals het bekend is. Komt er naar een gat, dan springt er des de desbetreffende toets met zijn specifieke functie naar boven. En dan wordt er zo een, de lucht die er doorheen gaat. Ja, dan, dan gaat er vanuit het klavier weer een klein leidingje richting windladen. Die drukt dan de pistonpen naar beneden. En dan kent de wind naar de Dat kan kan kanalen. Het Dat is het, even kijken, Die hebt een klavier, tussenkastje, windladen. En dan heb je nog een bakje waarop de pijpen staan. En dan komt pas de pijp te spreken. Dus het hebt drie wegen. Hoeveel bewegende onderdelen zitten er nog Oh god, het zijn er een paar honderd. Zo niet uh, rond de duizend. Au oh, nou gaat die. Je Hey, hoe was het in Cuba? Hoe, uh... Heerlijk. Vooral lekker zonnig. Ja. Dat is uh, <laughs> dat, dat, dat wel wat Mooie ook. dames, uh, lekkere cocktail. Prachtig, leuke vriendinnen overgehaald. Ik moet nog eens terugschrijven van de week. Oh, ja? waar? Dan neemt uh, de trompetist die neemt de brieven mee terug. Het komt nog iets romantisch uit, misschien. Laten we het hopen. Ze <laughs> dus, is, is mooi. Ze <laughs> is mooi en ik vond haar heel lief. Hey, hoe, hoe leeft de dra-orgel hier in, in Cuba? Want hier is, hier is echt straatwerk. Hè? Mensen met centenpakjes. Uh, de... Hoe zit ja, het in Cuba? Daar zijn de orgels uh, om. Dan hebben de mensen die ermee werken die hebben een vast loon. Dus moeten ze een optreden doen, dan krijgen ze gewoon uh, opdracht, die en die dag moet je daar gaan staan. Net als voor de drummers. En dan hebben ze dat gewoon te doen. En ze krijgen elke maand gewoon een vast loon betaald. Hoeveel orgels heeft de Cubaanse staat in dienst, weet je dat? Nou, volgens Eugenio. Uh, 80 à 100 orgels. Ook nog orgels over van vroeger. Hè? Dus, maar bij elkaar zijn het een orgel of 80 à 100. En er zijn ook een heleboel. Uh, in gemeentebezit, dus uh, van het gemeentebestuur uit. Die bestellen dan een orgel in zijn fabriek. En dan gebruiken ze zo'n orgel om feesten op te luisteren. Er reizen naar buiten, drummers erbij. En dan is het ook echt dansen Dus Dan staan de mensen ook echt tientallen erbij te dansen. Het is heel swingend, hè? want er staan allemaal trommels bij. En er werd ook net ook al gedanst en een trompet. Um, doen jullie het ook plus? Want dit is meer solo-instrumenten? Nee, ja, nee, de orgels hier zijn echt een solo-instrument bedoeld. En dit is echt ja, meer saamhorigheid. Dat heb je toch in heel Cuba eigenlijk. Uh, mensen zijn er uh, sociaal mee betrokken, is hier, uh, dat had je hier vroeger ook wel, uh, maar de mensen leven er echt meer op straat, want ja, veel hebben ze niet, uh, televisies zijn schaars en duur, uh, radio's ook, dat hebben ze wel, maar het is toch het weinige dat ze hebben, dat delen ze echt met elkaar. Ja. Al zou ze een sneetje brood op hebben, als er dan vier gezinnen van kunnen leven, had het in vieren. Uh, zo, zo is dat daar, dat, dat heb je hier niet zo gauw meer. Nee. Ik wil niet zeggen dat de mensen hier niet zo zijn, maar toch anders. Weet je hoe het daarover nou in Cuba gekomen is? Ja, dat uh, zijn orgels die zijn via, vanuit Frankrijk, via Zuid-Amerika, ik meen Haiti, zijn die geïmporteerd in Cuba, dat was al rond de eeuwwisseling, eerder nog, nee, 1870 ook ongeveer rond die tijd, net als ons bedrijf is begonnen. Want Eugenio is ook een vierde generatie, nou, zo, dus hij is twee jaar ouder dan ik, hij heeft exact dezelfde levensgeschiedenis, dat is Ja, puur toeval, is ja, eigenlijk. Ik je niet beschrijven, maar het een heel, heel vreemd gevoel eigenlijk. Ja, ja. Prachtig hoor, ik dacht niet van, wel typisch. Zo ver weg, helemaal in Zuid-Amerika en dan... Ja. het hoor. Ja. Kunnen jullie met elkaar praten of niet? Nou, een beetje gebaren en af en toe hier en daar een woordje, maar het, het Spaans, of je bij leren? moet je Spaans leren? Natuurlijk. Nou, ze kent goed Engels, ze, ah, is, ze is lerares aan uh, het worden, dus... Dat is handig. Ja. Ik ben al gesloten. Mag ik u dat vragen? Ja. Ik ben. Uh... van de de radio stukje opnemen. Ik heb ooit deze plaat gekocht. Een gigantisch orgel. Ja. dat en stond dat, hier in de dat, kroeg? Dat stond hier. Ja, dat klopt. Ja. In deze kroeg? Ja. Is het zo? Ja, hier in de zaal stond het. Ja. Maar, maar stond? Ja. Wat is er mee gebeurd? Ja, nou, dat, dat, dat is al. Uh, want ik zit hier al 16 jaar in. Dat is ook al heel lang geleden dat het ja, hier stond. Ja, ja, ja. Daar stonden, uh, stonden er twee. Hi. Hoi, hallo. er stonden er twee hier op het toneel. Twee van zulke gigantische twee orgels? Twee van zulke orgels, ja. Hoi. Ja, pukjes boven. Nou, laat maar even mee, dan kan je dat zien. Is het er nog? Nee, dat heb ik nog niet. Nee, we hebben alleen nog drankorgels. Nee, die meneer is twintig jaar geleden. Hier... Hallo. Dat zat er ja daarachter op dat toneel stonden twee orgels, die stonden op een draaiplateau. En dan uh, ik weet van, uh, stond er een meneer in het midden, die stond er een uh, wiel te draaien. En dan kwam het volgende orgel voor, dus er zaten twee waanzinnig grote orgels staan. En op een gegeven moment is die meneer naar Schagen verhuisd, naar, uh, wat heet nu, Igers, geloof ik. En daar is het een, een jaar of twee, geloof ik, uh, een fiasco geworden. Hij dacht dat het natuurlijk daar veel meer volk zou zijn. Ja. Maar uh, daar zijn ook veel meer kroegen natuurlijk. Hier was oh, maar één kroeg. Het liep hartstikke goed staat hier. Ja, het riep Dat dat was ongelooflijk. Dat is het, was hier, het, allemaal, uh, het busje, en weet ik allemaal niet. En, en, het, dat was een enorme toeristische attractie. Je krijgt nog elke zondag wel mensen die naar het orgel komen kijken. Dan praat toch over 20 jaar geleden. Echt waar? Ja, zie je ook. Maar wat is er mee gebeurd? Is het gesloopt? Of? Nee hoor, ze zijn naar Schagen gegaan. En op een zeker moment is er vanuit Schagen is er eentje verkocht naar Amerika. Wat ik er dan van weet. Hè. En er is één naar São Poort toe gegaan een Zandpoort. Zandpoort, ja. En, en die is ook later weer weggegaan, want er waren geen mensen die meer naar orgels wilden luisteren, denk ik, op een gegeven moment. Want we hebben op een gegeven moment nog een meneer gehad die, uh, in kalverboer meneer de kalverboer in Wieringenwaard die had een café. En die heeft een orgel van de kap heeft hij op een gegeven moment in zijn zaal neergezet. En die is dat proberen te gaan doen en dat ja. lukte ook niet. Nee, nee, dat, uh, Maar heeft u uh, het nog gezien, het orgel? Ik heb het nog gezien, ja, want ik, ik weet nog wel, toen woonde ik hier pas in het dorp, want ik, ik kom uit Haarlem vandaan. En uh, ja, mijn ouders gingen hier wonen, ik ging met mijn ouders mee, zo'n tijd terug hoor. En uh, ja, inderdaad stond hier, was die zaal was helemaal lang gekleed, overal stonden er plezier en orgelplaten en varkens voor het orgel. En, uh, en dan, uh, dan kwamen er inderdaad, hele bussen kwamen er al, die mensen gingen hier naar binnen. En ja, dat zei je, het orgel... Het ziet er ook fantastisch ja, uit, in orgel, hè? dat is echt een gigantisch mooi ding. Er stond een, het was een concertorgel en het was een dansorgel. En ja, uh, zondagmiddag ging je de mensen hier toen te dansen. Ja. Er zit ook een hele lichtshow ja, in, ja, ingebouwd, ja, zo ja, te ja. zien. Dat is een verschrikkelijk, verschrikkelijk mooi ding. Alleen, voor, voor het dorp was het een ramp, die orgels natuurlijk, want ja... Uh, toneelvereniging was er niet meer. Uh, het verenigingsleven lag daardoor een beetje op zijn reet, natuurlijk. Want ja, je had geen, ja, geen, geen dansorgels meer, je had geen, of geen, geen, geen toneelvoorstellingen meer. De gymnastiek kon het toneel niet meer op. Uh, niet, de harmonie kon geen uitvoeringen meer geven. Het is jammer van het orgel, maar jammer van orgel, het dorp, voor het dorp is het, beter. Dorp is het wel beter. Ja, voor het, voor dat op dat zeker, ja. ja. Nou, en daar, daarbij komt dat die tijd een beetje voorbij is. Mensen, ja, mensen gaan niet meer. Zondagmiddags in een draaiorgelzaaltje zitten en dan een beetje dansen en dat, dat, dat is het niet meer. ja, had hiervoor, had je, had je hier op het toneel een waterorgel staan. En, en met, met, met een, dat noemen ze dan, een, het wonderbal, wat ik er ooit van gehoord heb. Ik kom dan van sporen van tegenwoordig, gekke haken waar dingen aan gehangen hebben en zo. Hadden ze dat met dat blacklight, dat was toen pas uitgevonden. En daar hadden ze enorme decors van gemaakt. En als dat blacklight dan ging, dan waren dan zwart-wit, euh, euh, achtergronden, dan, euh, bolvelden, zwart-wit, helemaal. En als dat blacklight dan aanging, dan ging dat kleuren, dan kwam er allemaal kleuren in, en ja. doorkijkbuisjes kreeg je natuurlijk meteen. En dat was, het was een, een enorm gebeuren hier. Voor stampen, voor muziek, je was er niet echt dol op? Of nee, nee, <laughs> nee. Het is ook een heel wonderlijk en heel apart slagvolk. Wat erop We die, die allemaal een beetje van dat gekopen gedoe, weet je wel. <laughs> nou, hij nou, zegt, het. platte Amsterdammers. Die, ja. ja, laat het zomaar noemen. En dat was niet zo dol op. In de Haderzee. Terecht Hadden ze dan, eh, op een gegeven moment had hij eh, heel wat van die chauffeurs van die busonderneming, had hij een beetje respect denk ik. Eh, van als ze dan een rondrit maakten, dat ze bij hem kwamen. daar was ook niks op tegen natuurlijk. En, eh, want ja, of een chauffeur nou bij jou stopt of bij mij, dat zal helemaal worst wezen. Ja. Maar als jij natuurlijk eh, iedere keer een geeltje geeft en ik niks, komt hij wel bij jou natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Maar, maar de bloeitijd van het orgel is wel voorbij, geloof ik hè? Ik geloof niet nog dat, dat een, een, een draaorgel ook al is het groot, dat er nu nog echt bussen vol mensen voor zouden komen. Hier in de buurt niet, nee? Nee, weet ik niet hoor. Ik weet het niet. Nou, het is jammer dat hij hier weggegaan is. ja voor jou. Oh, ja. Voor het ene wel, voor het andere nee, niet. Nee. Ik vind het jammer en ik, vind, ik ben er wel blij om. Nee hoor, want het een worstel lees, want als iemand daarvan kan genieten. Ja. Uh, nou, ja. Voor degenen van jullie die nog niet zijn doorgedraaid, de volgende informatie. Van het Cubaanse orgel Chen Agnes de Tradition, zal binnenkort een cd verschijnen. Op het oer, -Hollandse, oer -Hollandse panlabel. Wil je meer weten, kijk even op klede tekst of internet voor de precieze details. Daar vind je ook de informatie over de muziek die vannacht te horen is geweest. Tot de volgende week. Uur. Dit is de NOS met het nieuws.